3 uur. Het NOS-journaal. Onno Duivene de Wit. De Russische geheime dienst zegt met de arrestatie van vier mannen... een grote aanslag te hebben vereideld. De vier mannen uit de noordelijke Caucasus worden ervan verdacht... dat ze een aanslag in Moskou aan het voorbereiden waren. Bij de arrestatie zijn zelfgemaakte bommen, wapens... en een platte grond in beslag genomen. Volgens het hoofd van de geheime dienst zou de aanslag gepleegd worden... op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn... Ook het openbaar vervoer was een beoogd doelwit. Vorig jaar maart bliezen twee vrouwen zich op in de metro van Moskou. Daarbij kwamen 40 mensen om het leven. In januari vielen 37 doden bij een aanslag op een vliegveld in Moskou. Een veehouder uit Zomeren moet één jaar de cel in... voor het verwaarlozen van zijn dieren. Ook mag hij twee jaar lang bedrijfsmatig geen dieren houden... en moet hij een boete betalen van 500 euro. In 2009 werden meer dan 200 runderkadavers opgegraven op het terrein van de veehouder. Hij had de dieren zelf begraven om een controle van de inspectiedienst te ontlopen. De runderen hadden mogelijk een besmettelijke ziekte. De straf van de rechtbank is zwaarder dan de eis van het openbaar ministerie. En de persrechter legt uit waarom. De rechtbank heeft veroordeeld dat datgene wat de officier geëist had eigenlijk onvoldoende recht doet aan de ernst van wat er gebeurd is. Het gaat hier om een structureel ernstig tekort schieten... met uh, grote gevaren voor de volksgezondheid... terwijl hij tegelijkertijd daar een groot economisch voordeel van uh, geniet. De veehouder is inmiddels gestopt met zijn bedrijf. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn duizenden mensen gevlucht... nadat een vulkaan in het uiterste noorden actief is geworden. Tot nu toe zijn er zeker drie erupties geweest... en de laatste was veruit de zwaarste. Alle bewoners van Huizen tegen de vulkaanwand zijn hals over kop gevlucht... Inwoners van de stad Mindano, op zo'n 10 kilometer afstand van de vulkaan, hebben last van de sterk vervuilde lucht. De vulkaan, de Lokon, was voor het laatst actief in 1991. Ook toen sloegen duizenden mensen voor het natuurgeweld op de vlucht. Een klein groepje activisten die de zeeblokkade van de Gaza-strook wil doorbreken, vaart op een Frans jacht die kant op. De tien activisten, drie bemanningsleden en drie journalisten zouden meevaren met de Gaza-vloot naar Israël maar die vloot mag al weken niet vertrekken vanuit Griekenland. De bedoeling was dat de Gaza-vloot hulpgoederen... naar het Palestijnse gebied zou brengen. Het Franse jacht kon gisteren toch uitvaren... door een valse bestemming op te geven. Israël heeft laten weten de boot tegen te willen houden. Tijdens de verjaardag van de voormalige Zuid-Afrikaanse leider... Nelson Mandela hebben schoolkinderen een wereldrecord gevestigd. Door heel Zuid-Afrika heen begonnen vanochtend tegelijkertijd... 12 miljoen schoolkinderen een verjaardagsliedje te zingen voor Mandela... Deze prestatie krijgt een vermelding in het Guinness Book of Records. Nelson Mandela is vandaag 93 jaar geworden. Dan het weer buien, plaatselijk onweer, een stevige zuidwestenwind... en maximaal rond 18 graden. Morgen eerst nog droog, maar in de middag opnieuw buien. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met de files op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Daar staat door werkzaamheden tussen Knoop het Oude Rijn en Vianen 3 kilometer. En verderop in de richting Maastricht staat ook 3 kilometer voor Maastricht. Op de Ring Amsterdam de A10 West in de richting Zaanstad. Daar staat tussen Geuzeveld en Knoop het Komplein 3 kilometer. En het begint aardig druk te worden richting Nijmegen op de N325. Daar staat tussen Gelreldoom en de Waalpers bij Nijmegen 4 kilometer.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 Ja, Goedemiddag, vijf minuten over drie. U bent weer terug op de Kouwberg. Het is hier nog steeds lekker droog. Eén klein buitje gehad, maar voor de rest gaat het dus hier allemaal prima. Van Dikhout blijft spelen het komend uur. Kenny van Hummel en Wout Poels gaan aanschuiven. Wout Poels, die dus helaas in Frankrijk had willen zijn, maar nu hier is. En Kenny van Hummel, die nog niet weet naar welke ploeg hij gaat. Maar wij weten het wel. Gelukkig gaan we straks met hem over hebben. Precies. En we gaan ook eens eventjes schakelen met onze verslaggever. Vorige week op het Domplein in Utrecht hebben we onze verslaggever drie keer... De Domtoren opgestuurd en vandaag wilden we hem eigenlijk een keer of vijf de Kouwberg op en af laten gaan. Maar dat, nah, dat is niet waar. Floris van Hoorn, waar ben je? Nou, ik ben weer aan de kop van de Kouwberg. Die ben ik inmiddels twee keer opgeklommen, één keer lopend en één keer met de fiets. Dus wat dat betreft je uh, komt in de, is het de wel beurt. aardig in de buurt, ik wou het net zeggen. Maar ik sta nu even te kijken bij uh, twee andere uh, ja, uh, publiekstrekkers in uh, Valkenburg. Er wordt hier namelijk gewoon uh, gespeeld aan een speeltafel van het Holland Casino. En er staat hier een mevrouw uh, van de World of Wellness. En met een heel mooi pakketje. Ik, ik heb net, uh, ja u zegt dat u niet wilt praten, maar dat, uh, dat ontkomt u natuurlijk niet aan. Ik heb net de Kouwberg opgefietst. Wat zou ik nu eigenlijk voor een pakketje moeten hebben? Om te herstellen. Nou, ze wil echt niks uh, zeggen. Dus wat dat betreft is het toch uh, een beetje tegenvalletje. Dus ik, ik pak zelf een pakketje. Goed. Je hoort het me al zeggen, hè? We leven wel, maar jij gaat bij. Passez de vacances, à l'écoute de Radio Tour de France. en Tom van het Hek met Love Generation. Op de vorige rustdag uh, ging alle aandacht nog uit naar Johnny Hogerland. Na zijn val in het prikkeldraad werd hij een uh, toerheld. Terwijl velen vonden dat hij moest afstappen, reed Hogerland gewoon door. Geo Lippens vroeg aan Hogerland hoe het uh, nu gaat met zijn verwondingen. Het is gewoon goed. Uh, het infecteert niet. Alleen ja, uh, het blijft natuurlijk gevoelig. En ik blijf het verbinden en ik moet heel hard op blijven passen, want ja... De net ook, dan wil ik het eigenlijk openlaten, maar dan is het toch beter om dat eigenlijk niet te doen. Want uh, ja, de infectie zit er zo op. Dus het is gewoon oppassen. Wat zijn de momenten waarop jij het meest merkt dat je die hechting in je leven hebt? Is dat op het moment dat het berg op gaat? Of, of is het eigenlijk de hele dag als je in zo'n peloton probeert te manoeuvreren uh, zoals de etappe van gisteren? Ja, eigenlijk de hele dag. Maar vooral als ik in battle heb ik er ook heel veel last van. Dus... Dat betekent een wezen dat je niet kunt doen wat de meeste renners gewoon absoluut moeten doen. En dat is echt rusten. Ja, ik, het is niet dat ik niet slaap of zo, maar het is gewoon, ik woon een paar keer per nacht wakker omdat ik het dan de, de langschuur of zo. Dus ja, dat is wel uh, lastig. En dan, dan ga je s'morgens naar de start. Heb je dan zoiets van, nou ja, dan kan ik in ieder geval nog lekker eventjes het eruit fietsen. Ja, alles ik eigenlijk op de fiets zit voel ik me eigenlijk het best. Als ik eenmaal op de, aan het fietsen ben, ja, dat haalt wel. Hoe kijk je trouwens naar die laatste weken? Want je telde net al zo'n beetje af en uh, je had het over die laatste etappen. Zijn er nog momenten waarop jij denkt van, nou, wat er ook gebeurd is... ...ik ga toch nog weer eens een keer proberen aan te vallen? Ja, dat we gewoon vier hele mooie etappes hebben. Gewoon vier etappes uh, waar het ook voor de vluchters is. Dus ja, ik hoop dan nog wel om eens een keer mee te zitten, ja. Ik weet niet, ja, ik voelde me elke dag beter eigenlijk. Ik ben drie dagen echt slecht geweest en nu gaat het eigenlijk steeds beter. Dus ik hoop dat die lijn maar doorzet en dat dan... Ja, morgen, overmorgen en donderdag zijn er gewoon drie hele mooie taps. En op de wedstrijd. ja, dat is voor elke Nederlander uh, mooi. Dat is wel grappig, hè? Een renner die aan de ene kant zegt... ik ben moe, ik ben echt moe, ik wil slapen. En aan de andere kant, ik voel me iedere dag beter. Ja, uh, ik heb mijn stress gevoeld uh, een week terug. En dan is het, had het nu steeds beter. Dus. Wat is er allemaal gebeurd trouwens, sinds die val? Uh, sinds jij daar in dat prikkeldraad lag en de hele wereld meekeek... en de hele wereld ja, echt de adem inhield. Ja, uh, het was best hectisch, alleen... Ja, uh, het de meeste had toch ja, niet langs me heen, maar ja, dan blijf je toch constant met de koers bezig. Dus dan, ja, dan probeer je uh, dagelijks zoveel mogelijk mee bezig te houden, maar dat is soms wel lastig. Ja, want gebeurt er ook veel op het gebied van aanbiedingen, uh, criteriums. Ik heb begrepen dat jij negen criteriums gaat rijden, dat is best veel. Ja, ik heb er nu tien getekend, dus... Uh, er is er weer eentje bijgekomen. Ja, ja dat is best veel alleen ja ja het is toch dat is, ik denk dat het criterium is wel zwaar is, alleen als je het gewoon uh, goed je en verzorgd er buitenom en dan moet het volgens mij wel kunnen ja speelt er dan ook door je hoofd van luister op het moment dat het zich aanbiedt ja dan moet je er ook van profiteren ja ik heb wel zoiets van uh, de criterium naar de tour is mooi en uh, ja uh, het is toch uh, Makkelijk verdienen, zeg maar. Dus uh, ja. En het is, uh, ik denk dat het uiteindelijk, als je na de tour denk ik, uh, nog een beetje na seizoen wil rijden, dan is het op zich niet eens zo slecht. Want als het is toch twee uur. Uh, ja, het is toch twee uur dat je in dat ritme blijft. En ik denk niet dat het. Ik denk zelf dat het niet zoveel kwaad kan eigenlijk. Dat was uh, Johnny Hogerland, de held van deze tour. We praten straks hier met de held van de tour van uh, 2009, Kenny van Hummel. Maar we gaan eerst weer naar muziek van Van Dickhout. Houd een hart! Mijn hart is niet van steen.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 De dames voor u hebben het al vast verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite waard. Je kunt er goed op laten lopen.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 Voor u hebben het al vast verzwaard. Dus wees maar lief, het kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het al vast verzwaard. Dus wees maar lief, het kan geen kwaad. Een stelen lijkt me niet. De moeite, het voordeel van een houten hart. Je bent voorzichtiger met vuur. De splinters zijn voor anderen. Er hoeft geen slot op en is dus helemaal niet duur. Mijn houten hart.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 Van Dikkehout was dat hier op de Kouwberg met Houtenhart? Straks zijn ze er nog een keer. Hier op de Kouwberg gaan wij ook verder praten met twee beroepswielrenners. Actieve beroepswielrenners We hebben vandaag ook een rustdag. Kenny van Hummel, komen zo bij jou. Ik ga beginnen bij Wout Poels. Wout, welkom. Je moest helaas opgeven in de negende etappe van de Tour. Nadat je al enige dagen ziek in de rond had gereden. De eerste vraag is een hele logische. Hoe is het met je gezondheid? Het gaat de goede kant op. En wat is de goede... Je bent nog niet de oude in die zin? Uh, nee, ik ben nog niet helemaal fit. Maar uh, ik begin mijn trainingen al nou wel weer te ervatten. Jij ging naar die Tour. En uh, ik denk dan dat jij daar met een uh, heel mooi gedachtegoed heen ging. Je was heel goed uh, in vorm. Je kon heel goed meekomen aan het koersen. Waarom is de Tour zo anders dan al die andere koersen? Want dat, uh, dat vertellen mensen altijd ons. Je kan er alleen maar wat over vertellen als je er geweest bent. Wat maakt die Tour zo anders? Ja, wat mij uh, opviel was gewoon echt uh, de media, het publiek. Uh, alles eromheen was gewoon echt uh, heel groot. En uh, dat maakt het verschil, denk ik. En is het dan ook zo, uh, als je moet opgeven... dat je bij wijze van nu alweer snakt uh, naar de toerstart van volgend jaar? Is het... Nou, nou nog niet, maar uh, misschien over een weekje weer. Ja. Hoe zuur was het voor je? Want het, uh, je werd ziek. Je hebt het nog wel een paar dagen geprobeerd. Mm -hmm. En toen kwam er een moment dat je lijf zei... nu moet je echt stoppen, Wout. Ja, nou, ik stond er uh, s'morgens al op en ik voelde me niet uh, al te fit... En toen had ik al zoiets van, uh, het gaat heel moeilijk worden vandaag. En uh, toen heb ik volgens mij 30 kilometer in een peloton kunnen rijden. En ik was helemaal leeg en daar moest ik ook van los. En uh, het ging gewoon allemaal niet meer. Nee, en is het dan, omdat het echt niet gaat, nog een soort van te accepteren? Dat je uh, niet meer meer rijdt? Ja, wel een klein beetje, maar uh, dat is toch vooral uh, balen. Ja, nog steeds denk ik, hè? Nog steeds, ja. Zit je nog wel te kijken naar, naar de Tour? Kan je dat? Uh, nou, ik volg het niet echt uh, de laatste paar dagen, moet ik eerlijk zeggen, sinds ik uh, thuis ben. Maar uh, dat komt ook weer. Ja. Andere gast aan tafel. Hartelijk welkom, Kenny van Hummel. Uh, iemand die in 2009 de Tour reed. Uh, wij denken wel eens, wielrennen in deze periode is de Tour de France. Wat doet een wielrenner wiens ploeg niet naar de Tour de France gaat in een periode als deze? Uh, Na ja, het Nederlands kampioenschap heb ik uh, rust gehad. Uh, toen een weekje weer voorbereiding, een beetje basistraining. En uh, afgelopen week heb ik een week uh, in de Alpen getraind. En uh, Ik heb hier verkeerd bovenop de Alpha US. En uh, er zijn ook allerlei andere wedstrijden. Maar kijkt een wielrenner, of als jij die trainingsuren maakt, kijk jij ook dagelijks naar die Tour de France? Volg je hem op alle manieren of juist even niet? Nou ja, het is makkelijk uh, te, te volgen, natuurlijk uh, via de radio, uh, via internet. Uh, ja, en ik probeer het wel zo te plannen dat ik, dat ik morgens kan trainen en dat ik het smiddags kan, uh, kan kijken. Ja. En is daar dan ook een voortdurend gevoel, uh, diep van binnen, uh, uh, ik zou daar eigenlijk willen zijn? Uh, Jazeker. Dan nou moet ik wel zeggen, ja, als onze ploeg gereden had, dan uh, zou het heel zuur geweest zijn als ik thuis had gezeten. Maar uh, ja, dat is nu niet het geval. Dus uh, wat dat betreft geen hard feelings. Maar uh, ik hoop er volgend jaar wel weer bij te zijn als ik uh, bij mijn nieuwe ploeg rijd. Hoe bijzonder was het voor jou? Want Wout zei al uh, enorm veel publiciteit. Hè? Dat gaat maar door daar. Dat was voor jou natuurlijk ook. Ja, het is, uh, dat, dat, dat, dat was heel bizar. Het is echt uh, groot qua media. Dus ja. heel veel aandacht. En, uh, ja. Maar is dat alleen maar leuk of word je er ook gek van? Het hoort erbij. Ja, ja het is wel leuk. Uh, soms ook niet. Het ligt eraan hoe kapot je zit. Nou ja, ik zat toen uh, af en toe wel uh, aardig kapot natuurlijk. Maar uh, ja, uh, de naam van je sponsor staat op het shirt en dat, uh, dat, dat, dat ze hoort er nou eenmaal bij, dat, uh, dat je, stond er ook al, je stond altijd klaar hoe kapot je ook zat... om nog eventjes uh, iets te vertellen over de etappe. Ik denk dat alle wielrenners wel goed beseffen... dat het heel belangrijk is dat je... Uh... De naam van de sponsor uitdraagt en uh, ja, het is ook goed voor jezelf natuurlijk, voor je eigen bv'tje. Dus uh, ik denk dat het, uh, uh, ja, de media moet ook ietsje schrijven hebben, over op televisie, hebben. dat hoort er wel eenmaal bij. Ja, ja want het viel me op, dat zei ik net nog even tegen je Wout. Uh, je was meteen, nou meteen, maar je was afgestapt en uh, even later hadden we je al in de uitzending. Dat, ja. uh, je, dat, daar kan je je dan overheen zetten. Uh, nee, ik zat naast Michel volgens mij. belden jullie Michel op en die zegt. Uh, je moest ah, even, <laughs> Wout, je moest even. <laughs> Wout, met wat voor gevoel ging jij naar die Tour? Want ik zei niet voor niets, je zit in een hele goede periode uh, mm. van je carrière, zeg maar. Je maakt een mooie, overal ik je naam tegen, zeg maar. Ja. Wat voor gevoel ging jij zelf naar die Tour? Toe? Ja, ik had een hele goede voorbereiding gehad. En, uh, ja. Ik voelde me gewoon heel goed en ik had er gewoon heel veel zin in. En, uh, vooral in de bergetappers uh, die nou eigenlijk bezig zijn. Daar keek ik heel erg naar uit en uh, ja. Ja. En jullie ploeg, uh, daar kan je niet anders, uh, denk ik, dan tevreden over zijn, hè? hoe het verloop is. Ondanks ook natuurlijk een aantal pech en, en rare uh, incidenten, zeg maar, waar je weinig aan kan doen. Maar in zijn totaliteit, denk ik, dat jullie sponsors niet zo zitten klagen, hè? Nee, ik denk het, uh, dat ze wel tevreden mogen zijn hoe ze rijden. En ook uh, met Rob natuurlijk. Uh, zet volgens mij nog 21ste, zag ik. En uh, ja, dat is natuurlijk heel goed. Heb jij contact nog voortdurend? Want tegenwoordig jullie Twitter alleen niet meer op de fiets, geloof ik. Maar de rest van de dag uh, zitten jullie dan voortdurend. Maar heb je voortdurend contact ook met je ploeggenoten nu uh, nog? Dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb uh, twee dagen terug volgens mij duwen nog even gesproken. Maar voor de rest heb ik er niet zoveel contact mee. Ik vind het grappig om te merken dat het, uh, als je eenmaal dus uit die tour bent gestapt... en je bent weer in Nederland... Mm -hmm. dan is het ook... Ja, nou ja, klaar wil ik niet zeggen, maar... Dan is de belangstelling ja. niet zo heel groot meer. Nee, als, ik hem, als ik niet was gestart, dan had ik hem waarschijnlijk wel gewoon goed gevolgd. Maar, uh, maar ja, nou jezelf hebt, uh, aan de straat hebt gestaan, dat is een beetje het dubbel gevoel. Van, als je dan naar de tv kijkt, van, uh, ja, dan heb ik zoiets van ja, daar had ik ook moeten zitten. Ja, dus die teleurstelling is wel heel groot. Ja, dat ook wel. Maar, uh, maar ja, ja, dat is ook uh, topsport natuurlijk. Kenny van Neumel, jij maakt de overstap naar een andere ploeg. Tot 1 augustus mag je niet zeggen wie dat is. Dus daar gaan we ook niet over zitten zeuren. Ik zei al, wij weten het gelukkig al. jij ook wel. Maar dat, dat, daar gaan we niet over zitten zeuren. Maar waarom maakt een wielrenner in welk opzicht... Wat is jouw belangrijkste motivatie om te zeggen... Ik ga weer een ander soort stap maken. Ik rijd al zes jaar bij Skill Shimano. Tenminste, dit is mijn zesde jaar. Uh, ik ken alle ins en outs van, van, deze, van deze ploeg, Skill Shimano. En uh, ik, uh, ik ben toe aan een... Uh, een nieuwe uitdaging, dat is eigenlijk het, de grote motivatie om uh, te veranderen. Een nieuwe uitdaging, is dat ook een, een andere omgeving, andere uh, trainingsmensen, andere methodieken, zit is, is het er daarin ook? Ja, onder andere. Kijk, uh, ik kom nu weer in een andere omgeving en uh, ik moet daar weer, weer mijn plekje voor overen. Klein stukje onzekerheid. En... Dat is voor mij wel een uh, hele belangrijke motivatie om te, ver om te veranderen. En uh, wat ik dit afgelopen jaar eigenlijk goed, goed merkte was dat ik uh, helemaal geen stress meer had. Ik wist ook wel van ja, het gaat wel weer komen. En dat gaat nu denk ik uh, eventjes veranderen. Ik moet mijn plekje weer uh, veroveren. En je wil grote ronden rijden denk ik. Ook. Ja, ik had het dit jaar wel kunnen doen uh, bij deze vloeg. Uh, in, de in de ronde van Spanje, maar. Uh, ik denk dat het nu moeilijk gaat zijn, maar uh, ja, wellicht volgend jaar wel weer. Ja. Hoe gaat het met je, als in ben je goed op weg? Ik ben, ik ben zeker goed op weg. Ik, uh, ik heb dit jaar ook weer mooie overwinningen behaald. En, uh, ik heb ook uh, in de Ronde van Turkije uh, de beste sprinters van de wereld kunnen kloppen. Alleen uh, Cavendish was daar niet, maar uh, zoals mannen als Ferrar en uh, Grijpo en Pitaki wist ik daar uh, te kloppen. En, uh, ja. Hoe kijk jij nu naar die sprints in de Tour? Uh, er zitten een paar hele mooie bij, hè? Maar, maar denk je, oh, zou daar goed bij kunnen zitten? Ja, dat denk ik wel. En ik, ik hoop dat ik dat in de toekomst kan, uh, kan bewijzen. Ik kan nu wel zeggen: van ja, ik leg ze erop. Maar uh, kijk, uh, het is me twee jaar terug niet gelukt. En uh, ik, hoop het in, ja, ik ben nu alweer twee jaar ouder en uh, meer ervaring. En ik, uh, ik hoop dat ik het wel kan bewijzen in de, in de toekomst zelf. Ja. Ja. Wou Poels, voordat we zo naar uh, Erik Breuken gaan luisteren, de proefleider van de Raadbouw Bloeg. Waar zit jij voor je gevoel in je carrière? Want wielrenners hebben tijd, hebben tijd nodig om harder te worden, grote koers te Waar zit jij ergens voor jouw gevoel in je carrière? Uh, ja, waar ik zit, dat uh, is een goede vraag. Maar uh, ik zit nog wel een beetje in de, in de opbouw, ik ben nog steeds aan het groeien. Ik ben uh, natuurlijk ook nog maar 23, dus uh, ik heb ook nog wel even de tijd. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook jammer, wat zo'n grote ronde alleen al helemaal uitrijden, al die toppen, de galibiers en zo, dat, dat neem je allemaal mee, hè? dat heb je nodig. Hè? Ja, daarom volgens mij heb je zo'n grote ronde in je carrière wel echt nodig om, uh, om sterker en beter te worden. We gaan het eens even hebben over die uh, andere Nederlandse ploeg. Ja. Wouters van Van Kanselij, de, ja, de Rabobankploeg, geloof ik. Hè. Daar waar Van Kanselij gokt op het uh, dagsucces, ging de Rabobankploeg in deze tour voor het klassement. Ging, inderdaad, want uh, kopman Robert Geesing... kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. En dus heeft ploegleider Erik Breukink de strategie moeten veranderen. Een omschakeling die de ploeg volgens Breukink weinig moeite kostte. We hadden natuurlijk uh, de eerste week al bewust we niet meegezeten in ontsnappingen... omdat het kansloze ondernemingen zijn, uh, heel gecontroleerd is. Maar daarna hadden wij toch altijd wel renners die, uh, die de vrijheid hadden om, om voor een ritzegen te gaan. Ook al, ook al zou Geesing nog in het klassement hebben gestaan. Maar uh, ja, goed, het klassement was het hoofddoel en, en die ploeg heeft uh, Geesing continu bijgestaan. En dan, ja, dan moeten dat soort jongens in één keer uh, uh, alle vrijheid, uh, van alle vrijheid gebruik maken om, om in ontsnappingen te zitten. Maar dat ging vrij, vrij vlot eigenlijk. Want de, de allereerste dag dat, uh, na de dag dat Geesink echt tijd had verloren... zaten we al mee in een ontsnapping en deden we al mee voor, uh, voor de ritzegen. Dus uh, ja, ja, sommige jongens die, uh, die maken er ook gretig uh, gebruik van. Nou goed, het is wel een heel andere tour geworden dan, uh, dan jij in ieder geval had gehoopt. Ja, ja nou, bovenaan blijft natuurlijk dat, uh, dat we met Geesink uh, in de top van het klassement wilden staan... En, uh, ja, een renner als Geestink moet dat kunnen. Als je nu ziet wat er voor, voorin staat, ja, dan heeft hij de kwaliteit om daartussen daar te, te staan. Dus dat, dat is wel een, een hele grote domper op, op deze Tour. Ja, maakt dat het extra zuur dat iemand als Verclair waarschijnlijk nog heel ver zal komen in deze gele trui? En dat je daar dus niet tussen rijdt voor een groot deel vanwege een valpartij? Ja, ja ik, je kunt er weinig aan doen. Het is wel frustrerend ja, als je ziet hoe de Tour verloopt ook. Dit was een heel, qua parcours een hele mooie tour voor, voor klimmers... wat er nog komen gaat in de Alpen. En ja, onze klimmers die, uh, die waren allemaal, uh, allemaal niet fit. En dan, uh, ja, dat is wel zuur. Niet fit, is, het dan, is dat dan puur door pech? Of verwijten jullie zelf ook nog iets de afgelopen weken? Nou, nee, wat geesting betreft, ja, je kunt er van alles bij gaan zoeken en bij gaan halen. Maar de geesting voor de val en na de val is voor ons zo'n groot verschil. Dan kun je daar alles, uh, alles aan wijten... Natuurlijk komt hij op een gegeven moment uh, mentaal wat wel door te zitten... Om, omdat hij voelt dat het klassement uh, wegvalt. En dan, uh, ja, dan, dan kan hij niet meer knokken voor, uh, voor een twintigste plek of zo. Dat is ook wel, uh, wel logisch. Maar dan hebben we nog Bauke Mollema die ziek was in, in die, die Pyreneeën. Dus alles kwam wel, uh, wel tezamen. Murphy's Law noemen ze dat, hè? Ja, en dan uh, ging dat maar door. Want uh, Ten Dam die dan ook nog onderuit gaat... Uh, in een afdaling en dan lijkt het niet op te houden met, uh, met dat soort dingen. Kortom, als je deze Tour nu zou, uh, zou herinneren, over tien jaar zeg maar, tot nu toe. De Tour tot nu toe. Dan zou je er niet erg vrolijk van worden. Hoe, uh, behalve dan die verveling van Louis-Leon Sanchez. Hoe gaan jullie dat de komende week uh, dan nog een, uh, een positieve draai aan aangeven? Ja, het doel is, uh, wat we meteen uh, hadden naar, uh, naar de eerste Pyreneeënrit rit, uh, om nog een rit te winnen. En dat... Dat blijft, er, blij, er komen nog kansen. En uh, er zijn nog jongens, echt wel uh, heel gemotiveerd. En uh, ja, dan is het ook echt hopen op Mollema Geesink dat, uh, dat die in een in goede ontsnappingen kunnen zitten. En op de, uh, voor de zeggen kunnen gaan rijden. Dat zei Erik Breuking tegen Steven Dalebout. Het is inmiddels half vier geweest. We gaan plaatsmaken voor het nieuws met Onno Duiven Nederwit. Radio 1. Het NOS-journaal. De Russische geheime dienst zegt dat ze een grote aanslag in Moskou heeft voorkomen. Er zijn vier mannen uit de noordelijke Caucasus gearresteerd... en daarbij zijn zelfgemaakte bommen, wapens en een plattegrond in beslag genomen. De vier zouden het onder meer hebben voorzien op het openbaar vervoer. Een groepje activisten is toch onderweg naar de Gaza-strook. De zestien opvarenden van een Frans jacht wisten de Griekse autoriteiten te misleiden... door een valse bestemming op te geven. De Grieken houden een hele vloot met pro palestina activisten tegen... Israël heeft al laten weten dat jachten zullen tegenhouden. Na de uitbarsting van de vulkaan Lokon op het Indonesische eiland Sulawesi zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Er zijn tot nu toe drie erupties geweest en de laatste was veruit de zwaarste. De Lokon was voor het laatst actief in 1991. En in Zuid-Afrika hebben vanochtend 12 miljoen schoolkinderen tegelijkertijd een verjaardagsliedje gezongen voor Nelson Mandela. Die is vandaag 93 geworden. Met het massaal gezongen lied hebben de kinderen een plek in het Guinness Book of Records verdiend. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met de files op de A8 Amsterdam naar Zaandam. Voor het knooppunt Zaandam 2 kilometer. A9 richting Diemen, ongeluk gebeurd bij knooppunt Holendrecht, daar staat 2 kilometer. De linkerijstok is daar dicht. Op de ring Amsterdam, de A10 westen richting Zaandstad, daar staat tussen Oostop en de Koentunnel 5 kilometer. Het begint druk te worden richting Nijmegen op de A325. Daar staat tussen knooppunt Ressem en de Waalplug bij Nijmegen 4 kilometer. Radio Tour de France NOS Radio 1. Het is uh, bijna drie minuten over half vier. Voor de laatste keer live vanmiddag gaan zij spelen... vanaf het podium de vierde en laatste maal. Prachtig nummer, stil in mij, van Dickhout. De gitarist is uh, geloof ik nog even... Onderweg gaat hij, ja daar gaan ze. Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en hou me stevig vast. Al die gezichten, bekend maar beleefd of ik een vreemde was. En vanavond toont het leven zijn waardige gezin. Kom bij me liggen, sla je lijf om me heen. Ik heb het koud gehad. We moeten winnen, de schijn is gemeen. Het wordt van ons verwacht. Al de liefde, aan waren gezin. En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij, de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Zo stil in mij. Kom bij me zitten. Sla je arm om me heen en hou me stevig vast. Al die gezichten, jij alleen zoals je gisteren was. En vanavond toonde jij je ware gezicht. Kom bij me liggen. Zwaai je lijf om me heen, ik heb het koud gehad. Je hoeft niets meer te zeggen: de waarheid spreekt al uit ons oogcontact. En vanaf. Vanavond... En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor, zo stil in mij. En de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij. En ik heb nergens woorden voor, zo stil in mij. Iedereen kijkt. Ja, je grote hit in 1994. Ze zijn al wat albums verder hoor, inmiddels. Een uh, nieuwe album, Leef, is net uit. Dank jullie wel, van Dikhout. Wij praten hier verder met onze twee uh, professionele wielrenners. Uh, Poels, ik kom maar weer eens bij jou. Want er wordt heel veel gespeculeerd over wie die tour dan gaat winnen. Jij hebt tussen die mensen ingereden. En als je tussen mensen inrijdt en er zo dichtbij is... heb je misschien wel een heel ander beeld dan wat je allemaal leest en hoort. Als iemand aan jou nu zou vragen zes dagen voor het einde... wie denk jij dat de Tour de France gaat winnen? Wat, wat zou dan jouw antwoord zijn? Ja, ik denk Evans staat er wel, uh, wel goed voor. En voel je dat ook in, in zo'n koers, aan zo'n ploeg, aan hem? De... Uh, nou nee, ja, hij heeft al een etappe gewonnen natuurlijk. En uh, volgens mij is BMC nog wel redelijk compleet uh, in de Tour. Weinig afvallers. En dat is denk ik ook wel belangrijk om... Uh, dadelijk uh, in de bergen nog. Kenny van Hummel, kijk jij ook zo naar een Tour de France? Dat je, de, de, de, jij kijkt als wielrenner natuurlijk anders dan wij gewone stervelingen. Of heb jij ook wel gewoon dat je zit... een beetje voor iemand bent of iets hoopt of iets denkt? Hoe, hoe kijk jij? Uh, ik kijk ook, ook wel met een uh, redelijk kritisch oog. Ik moet ook... Uh, ik word ook s'avonds iedere keer de radio 1 opgebeld om een uh, mening te, te delen. Dus, uh, maar ja, ik kijk wel... Uh... Ook wel naar de favorieten. En, en sluit jij je aan bij je collega en bijna Ploegenoot Wout pools dat uh, uh, uh, Evans de favoriet is? Of, of gok jij nog op een ander? Ja, Evans is wel lichtelijk favoriet omdat hij ook gewoon een hele goede tijdrit in de benen heeft. Maar uh, het, eigenlijk ligt de hele toer nog open. Dus uh, meerdere kanshebbers. Kan je je herinneren dat het ooit zo, zo is gegaan zoals het nu gaat? Dat je eigenlijk nog steeds niet veel weet. We zijn nog niet veel wijzer geworden. Ja, mooi hè? Ja. ja, vind ik ook. Ja, vind je het mooi? Is dat mooi? Is dat een mooie ontwikkeling? Ja, zeker. Ik denk dat uh, ik denk dat uh, nu echt een hele schone sport, uh, dat, ja, dat het redelijk schoon is. En, uh, ik denk dat het daarom nu ook heel spannend is dat de verschillen kleiner gaan zijn. Dat ze niet echt van elkaar heel ver weg kunnen rijden. dus Het is echt een secondenspel in de bergen. Of ja, misschien dat, het straks een keer, dat als er een keer iemand door het ijs zakt, dat hij heel ver weg gaat zakken. Maar ik denk dat, uh, dat de verschillen straks in de tijd werd gemaakt. Uh, we ja, en nu gaan we, maar nu gaan we weer zeuren dat, uh, dat de klassementsrenners yeah. zich niet genoeg laten zien. Nee, maar ja, we gaan straks in derde week in. En ik denk uh, dat iedereen bang is dat ze nu te veel uh, krachten gaan, uh, gaan, uh, gaan verspelen door aanvallen. En dat, uh, ja, dat ze dat... ...op gaan breken in de laatste week. Dus ik denk dat iedereen uh, gaat wachten tot de laatste week. Want Wout Poels, uh, wielrennen is ook een sport die vol zit van historie. Hè? Daar bestaat die sport ook uit. En dan zitten altijd wat oudere mensen. Weet je, die gaan een beetje zeggen, maar vroeger, hè, de hero wiekaat. Hoor je er wel eens gek van? Want, want deze die dubbele gedachte over die koers, die heerst dan zo, hè? Nou ja, ik bedoel, uh, vroeger had het ook zo'n mooie tijd. Maar ik denk uh, nu ook... Uh... En, en wat Kenny zegt, dat het zo dicht bij elkaar ligt, het is een secondenspel aan het worden. Dat kan niet anders meer, dat is ook hoe de verschillen zijn tegenwoordig? Uh, ja, je ziet de laatste tijd wel wat vaker natuurlijk. En, uh, en deze toer ook. En uh, misschien dat het in de Alpen nog uh, gaat ontploffen. Of dat het toch een beetje een secondenspel nog uh, blijft. En zo'n tijdrit, uh, Kenny zegt het al, Evans is daar de, grote, uh, ja, de, de grootste in. Dat houdt dus eigenlijk in, zeggen jullie ook, dat de anderen wel zullen moeten, zeg maar. Evans kan rustig kijken. Nou, ja, rustig, maar in ieder geval uh, op zijn gemak zitten. Ja, die heeft wel een hele goede tijdrit natuurlijk in huis. En dat is natuurlijk wel uh, heel prettig als je weet van uh, als ik alleen volg en ik kan het in de tijdrit afmaken, dat is natuurlijk voor Evans uh, ideaal. Dus die anderen die zullen wel uh, moeten gaan aanvallen, lijkt me. Dank jullie wel. We gaan uh, straks verder praten, hoor, maar we gaan eerst naar nummer 29. De Radio1 Tour Top 100, nummer 29. La mer, le long du golf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 bergère d'azur infinie Voyez, euh, près des étangs Ces grands roseaux mouillés Voyez, ces oiseaux blancs Et ces maisons rouillées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 Et golpes clairs ont ah, des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants, la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie. Vous voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Vous voyez ces oiseaux blanches et ces maisons. Laver la de de c'est mon cœur pour la vie Ja, dit is uit 1943. Hè? We hadden het over veel historie. Charles Trenet met La Mer op nummer 29. Er komen nog 28 morgen. Zullen we gaan kijken? Tour de France, tour de France, tour de France. Daar fietst nu een sensatie. Robbie Ruy, Robbie Ruy, Robbie Ruy. Een echte revelatie in de toer is hij erbij, eiland voor Bakolsolei. Robby Ruig, Robby Ruig, Robby Ruig. Ja, in uh, Zeeland hebben ze Go, Johnny Go nu. Hè? Maar uh, in Limburg is nu een uh, prachtig lied verschenen over hun Robby Ruig. We gaan eens even kijken waar Floris van Horen het is. Want die zit tussen allerlei mensen die enorm fan zijn van Rob Ruijgen. Ja, de Polonaise werd uh, bijna <laughs> ingezet hier uh, bij mij. Want er staan een aantal uh, bestuursleden. Uh, de belangrijkste is misschien wel Roy Paulsen. Roy, hoe ken jij Rob? Ik ben samen met uh, Rob opgegroeid. Ik uh, ken hem van de eerste trapjes op een driewieler tot wat hij nu presteert. En waar zijn jullie uh, wegen gescheiden? Want jij voetbalt. Uh, ja, ik heb voor de voetbalsport gekozen. Maar Rob die heeft het ook geprobeerd in het voetballen. Maar dat was na één wedstrijd was al duidelijk uh, dat hij de fiets moest gaan pakken. Waarom richt je een fanclub op? Nou, Dat verdient hij gewoon. Hij uh, rijdt super en hij heeft zoveel fans. Dan, uh, ja, dat verdient hij gewoon. Stefanie maakt ook deel uit van die fanclub. Ambitieuze plannen hoorde ik net. Gaat het niet te veel werk worden? Het zal altijd veel werk doen, maar als je zoiets voor Rob kunt doen, dan is het toch de moeite waard. Floris, jij staat daar met de fanclub van Robbie Ruig. Maar als het goed is, en dat hopen we dat het allemaal lukt, hebben we Robbie Ruig nu ook aan de lijn. Ligt op de massagetafel in Frankrijk. Rob Ruig, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja goeie kijk, ja, kijk, het hele plein ontploft hier jongen in je plaats Valkenburg. Heb jij enig beeld uh, wat in Nederland allemaal over Robbie Ruig gaande is? Krijg je dat enigszins mee? Ja, als ik er nu op de achtergrond moet verloren, dan, uh, dan liefst het er niet om. En uh, zijn we met het in Nederland doorgekomen. Ja want je bent, uh, je bent van Rob Ruig ook al naar Robbie Ruig gegaan, hè? dan weet je dat. Ja dat weet ik, maar nou, ik moet gewoon proberen als een Rob te blijven profiteren. Juist, <laughs> <Yes. laughs> hoe voel je je Rob? <laughs> uh, ja ik lig momenteel op de, mijn stagentafel, we hebben echt een gehad uh, vanuit de ploeg. En uh, ja, tot op de dag van vandaag voel ik me eigenlijk nog goed, dus ik probeer deze lijn vast te vast houden tot en met Parijs. En... Oké, okay, wat, wat kunnen we nog, ja, we hebben al zoveel van je gezien, maar kunnen we nog speciale dingen van je verwachten? Uh, ja, laten we hopen. Ik uh, voel me in ieder geval goed. En uh, ja, als ik die vorm vast kan houden wat ik vorige week en de week tevoren heb kunnen tonen, dan beloopt er nog veel mooie dingen. Maar ik ken mijn lichaam nog niet, Dit is mijn eerste grote ronde. Dus uh, laten we hopen. Rob, jij, uh, na afloop van de etappe is altijd iedereen tevreden over jou. En dan kom je zelf in beeld en dan begin je altijd nog een heel klein beetje even iets te zeggen wat nog beter had gemoeten die dag. Is, is dat jouw karakter? Uh, ja, tuurlijk. Uh, kijk, het kan altijd beter en je weet altijd, uh, of er zijn altijd kleine puntjes die je fout doet en die probeer je te verbeteren met oog op de toekomst. Dus uh, die sla je op en die neem je mee uh, naar de toekomst toe. Ik vind het ook zo mooi, je bent voor het eerst in die tour, maar je lijkt niet um, heel erg onder de indruk. Althans, ja, zo komt het over, dat vind ik mooi. Ben je zo nuchter? Ja, ten eerste, dankjewel voor het compliment. En... Uh, ja, op zich is, uh, is wel een hectiek en zo eromheen, maar ik probeer uh, me eigenlijk gewoon uh, eraan vast te houden en ja, misschien bewust maar ook onbewust dat in een wedstrijd is net zoals alle andere wedstrijden. Alleen uh, ja, heb je hier wat meer uh, journalisten omheen, maar uh, ja, uiteindelijk blijft de basis hetzelfde en uh, ik denk dat dat ook het beste is met over de prestaties. We gaan weer even terug naar de fanclub Flores. Zijn ze een beetje tevreden met deze antwoorden van Robby? Ze het de hele begin hier te klappen, jongen, helemaal. Ja, nou, uh, ik zie ze instemmend knikken bij iedere antwoord. Met name Willem naast mij. Uh, maar Willem, nu hoor je hem. Uh, je hebt hem van de week gezien. Als je iemand die je zo goed kent, die zo dichtbij je staat... als je die ziet fietsen in de Tour de France... wat doet dat met je? Ja, dat doet heel, heel veel met je. Vooral als je met diezelfde persoon, die wat zich nou Rob noemt... voor ons nog altijd Robby is, van kleins af aan. En uh, ja, dat is gewoon geweldig. Je bent uh, de tattoo-man uh, word je genoemd in het peloton. Uh, is er dan een Rob tatoe? tattoo uh, Ik denk wel dat hij in de maak is. Uh, ja, ja dat, dat regelt mijn zoon wel allemaal. Dat komt me goed. Is er voor jou nog ergens plek voor die tattoo? Daar heb ik altijd wel een plek voor. Okay. En dan tot slot nog eventjes, marketinggewijs, we hadden de uh, bolletjes Tom Pussen. Is er al een Rob Ruig fly? Nee, die is nog niet. Dus daar moet de fanclub even hard aan gaan werken? Daar moeten we heel hard aan gaan werken. Nou, dan gaan wij hem uh, proeven, Tom. Ja, ik ga jullie uh, danken Blijf Lekker gezellig hier, Rob Ruig. Ook uh, dank helemaal vanuit Frankrijk dat je ons even te woord wilde staan. Uh, de oh, hobby okay. media gaat rustig verder hier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 Ik denk dat ik nu 16 keer bonjour heb gezegd. Maar nu hoor je me wel, hè? Wij zitten op de Kouberg. Waar ben dat jij? zeg ik nog een keer. Hi, uh, Ik zit op een golfterrein. Golfterrein in de buurt van Orange. Waar uh, Vloeg van Castellet uh, oude traditie in, uh, weer heeft opge, opgepikt. Een mosselparty, dus... Uh, ik zit hier met de gasten van straks, uh, het journalistenforum al bijeen. Mart Smeets, Michel Wuits, José de Kouwer. Allemaal een mosseltje gegeten, goede bui. En die had ik gisteravond ook, zeg. Uh, het was even zoeken met uh, mevrouw mijn Garminares. Maar uiteindelijk kwam ik uh, toch aan het New nou Hotel du nou, nou Midi. Echt, hoek, place de la comédie. Kan ik je aanraden, samen met uh, die Nando van je... Prachtig daar, een oud hotel um, met een art-deco-glas-in-loodramen op de top. Uh, gewoon ook oude kamers. En het was maar even 100 meter lopen naar uh, de en Daar kwam ik Jean-Louis Le Touzet weer tegen... die ik eerder in de middag in de perszaal had gesproken over Thomas Clerc, Journalist van Liberation. Beetje de volkskrant-achtige krant uit Parijs. En we zaten zo over Veuclair te praten en de crème brûlée kwam... en ik vroeg aan Jean-Louis wat hij eigenlijk naast de Tour allemaal deed bij Voor Liberation. Nou, hij deed Bureau Buitenland. En hij was voor de Tour in Misrata geweest en in Benghazi. En ik zal je vertellen dat dat niet was voor de omloop van Tripoli... Nee, het ging gewoon over verslag van uh, de opstand in Libië. Tussen de rebellen. Waar hij geslapen had, vroeg ik. In grotten, zei hij. Met een heupflesje rum in het alcoholloze Libië. En sigaretten door twee breken, om die te delen met de collega's. Het is toch iets anders dan de omstandigheden in de Tour de France, zou ik je zeggen. Inmiddels Avignon voorbij gereden op weg naar de startplaats van vanmorgen, eh, saint paul trois château En ook daar was het bijzonder lekker rondlopen. Zo'n pareltje verscholen tussen Bolaine, achter Boulaine en Orange. Eh, ook nu zal het peloton weer niet opstappen in het binnenstad, maar daarbuiten. Het is voor de mensen die willen rondlopen, die niet alleen maar met die helikopter erboven willen hangen, ik had het er al over gezegd. Om daar toch eens van te genieten. Paul Trashle, tra Chateau. Etape en Edith. Nog nooit aangedaan door de Tour. Uh, ga er eens heen, Dione. En uh, toch uh, maar weer eens even goed. de groeten doen. Aan die arme Wout daar. Of een uh, gelukkige Wout Puls. Hoe moet ik het zeggen? En Lasbo. Dankjewel Jeroen. Tot straks eigenlijk, hè. Nog niet, Adema. Wij gaan nog even een kort berichtje over een... Dankjewel Jeroen. Andere renner die uit de tour ging is Garate, de Rabobloegrenner. En de 35-jarige Spanjaar tekende bij. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2013. Herstelt momenteel thuis van een armbreuk opgelopen in deze tour. Wout Poels, jij bent ook herstellende. Zo'n tour, daar stem je een deel van het seizoen op af. Dan gaat daar een soort streep doorheen. Komt er dan meteen alweer een nieuw soort planning over hoe de rest van dit seizoen er nog uit moet gaan zien? En heb je daar al beeld van of is het eerst maar eens even helemaal beter worden? Uh, eerst maar eerst uh, helemaal beter worden. Maar ik ben nou wel weer rustig aan het denken om uh, mijn nieuwe doelen te stellen. En waar denk je dan aan Wout? Uh, ja, heel misschien om uh, de veld uh, nog te gaan doen. Ja, dat, en, en dat hangt een beetje nu van het herstellen af en ook van het overleg met je ploegleiding? Ja, dat ook. En hoe ik me voel als ik helemaal fit ben. En, uh, er is natuurlijk nog even tijd, maar uh, ja. dan moet ik nog getraind worden. En Kenny, hoe ziet jouw uh, rest van het seizoen eruit? Uh, straks wordt bekend bij wie je gaat fietsen, maar, maar, maar je hebt gewoon ook nog dit seizoen uit te fietsen natuurlijk. Hè? Of is dat wat lastiger geworden? Nee hoor, ik wil uh, het seizoen uh, heel goed afsluiten bij Skil Shimano. En ik, uh, ik, ik heb er alles aan gedaan om nu een hele goede basis daarvoor te leggen. Uh, ik zal Tour de Wallonie uh, gaan rijden. En dan uh, Bochum en dan uh, Eneco Tour, dat uh, is echt een hoofddoel voor mij. Ja, je hebt al, uh, we hebben het al eerder over gehad, uh, de, de grote ronde. Je hebt met je nieuwe ploeg ook al gezeten, denk ik, om eens te kijken. wat zit erin voor mij? Wat kan ik gaan doen? Dus eigenlijk moeten we ook wel even naar, naar verder kijken, naar de toekomst. Hoe, hoe ziet het er dan voor jou uit? Ik wil, uh, met mijn nieuwe ploeg wil ik de grens op gaan zoeken. Dus ik uh, blijf nou eigenlijk een beetje hangen in, uh, in dezelfde wedstrijden waar ik blijf winnen. Uh, ik wil toch zien dat ik op het uh, hoogste niveau ook uh, kan doorstoten. Ja, daar moet je eigenlijk grote rondes voor gaan rijden. En, uh, ik wil daar ook de grens op gaan zoeken. Ja. Word je al een beetje gek van uh, de mensen die steeds die vergelijking maken met Johnny Ho Hoogeland en Kenny van Hummel twee jaar geleden? Ik denk dat uh, Johnny wel uh, ongeveer hetzelfde gaat beleven. Ja, dat hij dat nu al een beetje heeft. En, uh, nou ja, de Tour is de Tour. Een heel groot... Uh, Mediacircus, als ik het zo mag noemen. Wordt hij gek als hij thuis komt, Johnny? Ja, daar kan hij wel vanuit gaan, ja. ja. <lacht> en Rob Bruyne ook, denk ik, hè? Ja. Wauw Pools is die Tour, je zei er in het begin al iets over. Uh, wielrenners die niet de Tour hebben gereden zeggen altijd... Of, of die hem wel hebben gereden zeggen... als je hem niet gereden hebt, heb je ook geen idee wat het is. Je kunt er honderd verhalen over horen... maar je kan het alleen maar weten als je er geweest bent. Is het allemaal zo immens veel groter dan al die andere rondes bij elkaar? Het ja, is echt uh, ongelooflijk hoe groot, uh, ja, gewoon ook uh, mensen langs de kant, uh, die zijn te schreeuwen voor de stad, na de stad. Uh, het maakt eigenlijk niet uit wat je dat doet, als je hem op die fiets zit en uh, iedereen vindt het leuk eigenlijk. En in die, in, in die chaos, de eerste week ook met al die valpartijen en, en dingen, lag het aan de nervositeit van het peloton of lag het ook in het parcours? Uh, het lag denk ik wel meestal aan de nervositeit van het uh, peloton. Dank jullie wel dat jullie hier wilden aanschuiven op de Kouwberg. Kenny, veel succes bij je nieuwe ploeg. Wout, wordt gauw helemaal weer gezond. Ja. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. We gaan naar uit voor het nieuws van 4 uur. Zijn we straks bij u terug met het Forum. We gaan praten over de Tour natuurlijk. Laten we over de Tour gaan praten. Ja. ja, zullen we dat eens doen? Dat doen we ook dus in het volgende uur van de Radiotour. Tot straks. Einde van elke Radio 1 Toedag.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 Dit is Jonathan Jeremiah. Yeah. Zijn debuutalbum, A Solitary Man. You got a, heart of stone. a Solitary Man van Jonathan Jeremiah. Dit is Radio 1.